het begin van vrijdag 30 augustus. Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Britse premier Cameron heeft een stemming over een militaire actie tegen Syrië verloren. 285 lagerhuisleden keuren ingrijpen af, 272 zijn voor ingrijpen. Cameron belooft dat hij naar het parlement zal luisteren, al is hij dat niet verplicht. Vanmiddag gaf de Britse regering documenten vrij van de inlichtingendiensten... waarin staat dat de Syrische regering vrijwel zeker chemische wapens heeft gebruikt in Damascus. Cameron zei in het Lagerhuis dat daarover nooit 100% zekerheid zal bestaan. De vijf permanente leden van de Veiligheidsraad van de VN... zijn het weer niet eens geworden over Syrië. De bijeenkomst in New York duurde minder dan een uur. Waarover precies is gepraat, is onduidelijk. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... praat pas morgen met zijn Amerikaanse ambtgenoot Kerry over Syrië. Het gesprek zou vanavond zijn... maar is op verzoek van de Amerikanen uitgesteld naar morgenmiddag... Dat is gebeurd om agendatechnische redenen. Het initiatief voor het gesprek kwam van Kerry. Timmermans noemt het positief dat de Amerikanen contact zoeken. De minister zal hem vragen zoveel mogelijk informatie te delen... over de betrokkenheid van de Syrische regering bij chemische aanvallen. Voordat er militair wordt ingegrepen... wil Timmermans dat onomstotelijk wordt vastgesteld dat er gifgas is gebruikt... en door wie... Feyenoord is vrijwel zeker uitgeschakeld in de Europa League. De Rotterdammers verloren thuis met 2-1 van Kuban Krasnodar. Vorige week verloren ze in Rusland al met 1-0. Feyenoord heeft nog een klein sprankje hoop. Morgen wordt uit alle verliezers één ploeg getrokken... die toch doorgaat in de Europa League. De wedstrijd tussen AZ en Atromitos werd vanavond na een uur gestaakt... door een brand in een skybox. Dat duel wordt morgenochtend om 11 uur hervat. Het weer, vanaf kans op mist, minimaal tussen 10 en 15 graden. Morgen begint zonnig, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe... en smiddags valt er vooral in het noorden en oosten een bui... tot 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRW. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Frank Dumosch. Ja, met een, een gast met een bijzonder verhaal vannacht. Iemand die hier uh, zit, die, uh, die leeft. Maar die misschien eigenlijk uh, met een heel klein beetje pech... hier niet had gezeten en ook niet had geleefd. Stanley Groeneveld, welkom. Dankjewel. Hoe dicht bij de dood ben je geweest? Ja, dat is eigenlijk toch wel heel ver weg in mijn, in mijn verre geheugen. Maar dat, dat is toch ruim dertig jaar geleden. Nou, wat ik me nog kan herinneren is... Uh... Ik had nooit verwacht van mezelf dat ik op een gegeven moment heroïne ging gaan spuiten. En uh, toen ik dat begon met te doen. Uh, nou ja, had ik bijna een overdosis. En uh, ja, daar lag ik onder de grond. Um, jij was uh, crimineel jaren geleden, zeggen we erbij. Uh, vele jaren geleden. Uh, je hebt een ruig leven gehad. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Een leven wat jou makkelijk over de rand had kunnen duwen. Um, en dan was je hier niet meer geweest. Um, maar tegelijkertijd heeft het je ook iets gebracht. Um, waardoor jij ook hier bent. Want je bent fanatiek gaan sporten. Je bent met jongeren aan de slag gegaan. in de hoop uh, hen uh, een beter leven te laten zien. Een sportiever leven te laten zien. Daar gaan we het over hebben in Casaloenen. Drie kwartier lang gaan we met jou praten. Stanley Groeneveld. Er is een boek verschenen. Um, ook alweer een aantal jaar geleden: Capone en King. Van, van Delinquent tot Idealist. Um, wat, zou jij nou, wat zou jij nou op jou. Wat, wat, wat staat er op je paspoort? Wat voor beroep heb je erop uh, staan? Nou, ik heb mezelf tot missionaris benoemd. En... Dat zijn toch mannen en vrouwen die met bijbeltjes rondlopen? Nou, nee, niet echt, nee. Nee, kijk, je moet het zo zien, daar staat ook... Dat boek heb ik niet geschreven om het van me af te schrijven. Wat is jouw missie? Nou, mijn missie uiteindelijk is... Dat staat ook als idealist. Uiteindelijk als basis wordt het een wielrenteam. En dan wil ik eigenlijk de ruwe diamanten die geslepen moeten worden. Dat is als basis. Maar daarin inhoudelijk gaan ze een kwartriaton doen. Dus het is eigenlijk een combinatie van aan de ene kant een ijzeren discipline... en aan de andere kant die ego bij de jongens de kwetsbaarheid opstellen. Dus die combinatie, dat gaat het worden. Je had een artikel uit de Telegraaf meegenomen van zaterdag. Ja. Dat gaat over een, een Amsterdamse crimineel... Uh, uh, die man heet uh, Gwennet Marta, 39 wordt gezien als een, uh, als een grote opkomende ster binnen de criminele wereld. En toen zei je datzelfde, dat is, een, dat is een ruwe diamant, wat bedoel je daarmee? Nou kijk, ik, heb, ik zie daar wat ik las van hem, zag ik daar een stuk herkenning in. Kijk, die jongen dat, wat hierin staat, gaat eventjes, ik pak even die krant nou, en dat is heel bijzonder. Hoewel hij in zijn jeugdjaren zelfs wordt uitgenodigd om bij Ajax te komen voetballen. En traint met talenten als Mario Melchiot en Nordin Wouter. Lond voor Gwennet het nog snellere geld. Nou, en dat zijn juist die ruwe diamanten. die ik zoek. Waar ik zelf de herkenning heb. Want zelf toen ik in mijn jeugd. want alles is in mijn jeugd gebeurd tussen mijn 15e en mijn 22e. Nou, ik zat ook op school. Ik zat ook op Taekwondo. En ik had toch. Ik had daar aanleg voor. En ik had toch op een gegeven moment voor die andere pad gekozen. En wat ik daarin zie is juist. Met die jongens, daar kun je mee werken. En juist wil ik met hun tot het uiterste gaan. En dat is heel belangrijk. Hun kwaliteiten in de positiviteit helemaal ontwikkelen. Daar Laat, komt het om laten we om dat te begrijpen, um, is in jouw verhaal duiken. Um, het verhaal van jouw jeugd. Jouw vader was een oud kneelmilitair. Kwam in de jaren 50 naar Nederland zoals zoveel knielmilitairen. Kn ja, in 53. Ja. Um, werd ook net als zoveel knilmilitairen kn ter plekke. Uh, een paar rangen omlaag gezet. En dat was, denk ik, het allerergste ongeveer wat je vader kon overkomen. Ja, dat was echt een... Uh... Kijk, je moet het zo zien, want de herkenning is bij velen... Uh, Oud-kneelmilitair. militair. vroeger wat je altijd streng opgevoed. Er werd niet over gevoelens gepraat. We moesten iets bereiken. Nee, maar even jouw vader. We gaan het zo over je opvoedingen. Maar jouw vader. Ja. Die kwam in Nederland. Uh, had gevochten voor, voor de Nederlanders... Uh, hij kwam in het koude kikkerland in de winter van 1953. Ja, 1953, 53, ja, klopt. Um, en vervolgens wordt hij een paar rangen teruggezet. Wat, wat, wat deed dat met de man? Ja, dat is het eer natuurlijk. Daar werd hij gekrenkt, daarin. De, de, kijk, ik weet daar niet zoveel van. Kijk, niet? Werd, nou, er werd vroeger nooit over, niet veel over gepraat. En het, dat is één. Er werd, werd nooit eigenlijk over gepraat, voor, over vroeger. En het boeide mij toen ook helemaal niet. Maar er werd ook niet over gevoelens gepraat? Nee, ook niet over gevoelens, nee. In die tijd, dat is, ik denk ook de herkenning bij velen die nou misschien luisteren van... in die periode werd dat bijna niet over gepraat, over gevoelens alleen we moesten iets bereiken. Heb je ooit warmte ervaren van je ouders? Uh, in een andere vorm. En dat is meer met, uh, kijk, ik ben de jongste en ik werd verwend. De jongste van? De jongste van een uit van vier kinderen. Ik, uh, ik heb nog twee oudere broers en, en uh, de oudste zus. Maar dat. Dus je wordt verwend. Ik noem maar. Ik, ik kreeg uh, bijna iedere dag een gebakje bijvoorbeeld. En dat soort dingen. Wij doen het veel met eten. Weet je wel? Dat, dat, zo, zo, zo, zo ging dat vroeger. Eten was liefde? Of eten ja, was aandacht? Ja. Uh, liefde, aandacht of liefde? Uh, ik denk liefde, ja. Liefde, ja. In, in, in die vorm. Maar de liefde van jouw vader naar jou toe was vooral die van de harde tucht. Ik ben nog uh, op zijn zachtst opgevoed. Maar dat was wel, als mijn vader binnenkwam, dan was ik wel, uh, wel redelijk bang. Ja, dan was het zo van... Uh, kijk, die militarisme, die ging s'avonds nog gewoon door. Dat was bijvoorbeeld feiten uh, Weet je wel, dan ga je feiten strikken. Of ik zeg, uh, ik doe het straks. Nee, nu. Nou, dat, dat soort dingen, zeg maar. Ja. Dus, en, en als je je niet aan de regels hield, wat dan? Ja, nou werd er. Uh, strafmaatregelen. Zoals. Stof, als, uh, nou, kijk, of ik moest bijvoorbeeld in de hoek staan, of. ik, kreeg niet, ik ben de jongste, dus ik kreeg niet zoveel klappen, maar de anderen kregen nog meer klappen dan de anderen. Maar je hebt ook flink wat klappen gehad? Nou, dat viel wel mee. Bij mij viel het wel mee, maar ik denk niet zozeer dat het ook direct om te klappen, maar eigenlijk ook meer... een beetje de bangheid of de angst van mijn vader... van als die verscheen, die had gezag. Ja, jou, die... jou, jouw kamertje boven, eh, schrijf je in, in het boek... dat was jou, jouw vluchthaven, jouw veilige plek? Ja, min of meer wel, ja. ja, ja, ja, ja, ja. Daar was je even weg uit zijn handen. Nou, ik moet zo niet zien... Te... dat klinkt een beetje beangstigend, maar zo was het ook niet. Hè. Dus Het is niet zo zoveel weg uit zijn handen... Maar... De sfeer was best wel oké, okay, maar ik was, ik was wel bang een beetje een angst. Heb je nou in jouw opvoeding geleerd om uh, je geweten uit te schakelen? Al is het tijdelijk? Um, nee. Heb jij in jouw opvoeding geleerd om je, je emoties uit te zetten? Al is het tijdelijk? Ja, van, van emoties was daar toen de tijd geen, geen, geen, geen sprake. Nee. Ik, ik, ik, uh, ik weet wel dat ik. Kijk, ik ben eigenlijk een heel gevoelig persoon. Dat, dat, dat wist ik al van, van, vanuit mijn jeugd. Bij ons was tijd ook vaak spanning. En die schakel ik juist dan uit. Dan moet je zo zien: binnen is het dan streng, maar buiten, ja, dan ontplof ik. Dan ben je qua jongen en dat, zo begint dat. En juist als je thuis bent, dan ga je weer gehoorzamen. En, en buiten de deur, ja, dan, uh, als de kat van huis is, dan, dan ze de muizen op tafel. Ja. En dat is bij de herkenning bij velen. Ik denk ook... Maar normen en waarden heb je wel bij. Ja, bij absoluut. Goed en slecht, dat werd erin geramd. Ja, normen en waarden is groeten, uh, beleefd zijn... Uh, maar en daar hoe... ben ik ook heel blij om hoor. Ik bedoel... ja, maar help me dan even. Hoe kan het dan dat als jij zo dwingend opgevoed bent... Ja. Uh, met een vader die die, die, die... die Het beste, geen... beste probeerde van ons alles. Ja, maar, maar geen nee als antwoord accepteerde. Met jouw moeder die onvoorwaardelijk achter je vader stond. Hoe kan het dat als je daar een waarde bij gebracht krijgt... dat je dan in een latere fase in je leven uh, het eigenlijk allemaal overboord gooit? Nou, een latere fase. Ik, ik was 14, 15 hè. Toen, toen ik echt begon. Ja, maar opvoeden begint al een stukje vroeger, hoor. Ja, nee. <laughs> ja, nee als het maar, goed is. Kijk, je kan dat niet echt direct zeggen. Ik, die jongens... Nee, maar wat gebeurt, wat gebeurt er in je hoofd op het moment dat je denkt... weet je wat, die regels gelden niet voor mij? De spanning. Ik zocht de spanning op zelf. Ik, ik, vond dat, ik, ik was op een gegeven moment alleen maar met... met, met toen ik veertien met jatten bezig. Dat begon kleinschalig. Uh, ik noem maar, je gaat appels uh, jatten uh, en kratjes... Met jongens. Nou, en bij de ene, die stoppen ermee. Maar bij mij ging het gewoon in heel snel tempo. Van kwaad tot erger. En begon met een vrachtwagen die naast een buurtwinkel stond. Ja, ja, ja onder andere, er waren zoveel dingen. Ik... Wat zat er in dat ding? Ja, allemaal, allemaal levensmiddelen van de Spar. En we hadden die sleutel, dus daar gingen we in. Ja, maar er, was, er waren zoveel dingen. We gingen in groepjes, want nou hangen jongeren, gingen we door die wijk. We gingen kratjes van de balkon jatten. En... Nou, ik weet nog goed, een kratje heining kreeg je zes gulden. Statiegeld. Ja, statiegeld. Maar dat was veel. Dus dat gaat makkelijk. Je moet zo zien, dat gaat makkelijk. Nou, bij de meeste jongens, die stoppen ermee. Alleen bij mij ging het door. Maar, maar, een... maar omdat je er talent voor had, want je, je ja. begon met onzichtbare inkt te rommelen. Sorry? Met, met onzichtbare inkt je, begon je te rommelen? Nou, dat was uh, eigenlijk... Ja, ik begon al snel met het... Uh... Nou, dat ging met brommers stelen dan. Ik wil, ik wil even uh, snel erop terug, maar... Nou, vertel even dat brommerverhaal met die inkt. Nou, dan weet je al voor jezelf dat je inventief bent. Nou, de meeste, wat ze doen met brommers, die katten hem om. Dus die bouwen, zeg maar, je uh, jat een brommer. Zet je de spullen over en dan verkoop je hem weer. Nou, ik had dit bedacht, want toen de tijd... en nou, dan praat ik over uh, meer dan 35 jaar geleden als je een bomfiets opgeeft als gestolen... dan komt dat niet gelijk in de boeken. Nou, ik jatte bijvoorbeeld die bomfiets op diezelfde dag. En op diezelfde dag liet ik weer iemand anders de sloten eruit halen. En met een verzekeringsbewijs, die was vaak geschreven. Handgeschreven? Handgeschreven. Nou, als je dat uitgumpt, dan ziet een handelaar... die ziet dan dat er aan is. Nou, ik had een goedje ontdekt... Dat heette Radix. Nou, met dat spul kon je heel netjes zo op dat papier. en dan werd het helemaal blanco. Nou, vervolgens typte ik dan de datum erin dat hij een jaar ouder is. Nou, je gaat het helemaal, helemaal mooi verpakken, indoen. Dus je moet echt op de details letten. Hè? Dat, dat, dat, dat. Nou, dan belt die handelaar. en dan zeg ik tegen die jongen op school: wil je honderd gulden verdienen? Nou, dat is goed goed je dan nou, moet je die brommen verkopen. Ik stond op de hoek. Nou, die handelaar die belt naar het politiebureau. En het stond nog niet aangegeven, want de volgende dag verkocht ik hem al. Ja, en zo deed ik dat. En dan had je hoeveel verdiend? Nou ja, altijd wel uh, 700, 800 gulden voor toen de tijd. En... Kijk, maar wat ik eigenlijk en, hiermee... en toen was je 13, 14? Nee, toen was ik geen 13, 14. Toen was ik uh, 15, 16. Aha, aha. Maar wat ik eigenlijk hiermee wil zeggen, kijk waar het om gaat, is dit. Net zoals die, die Gwennet A, die gangster nu... Kijk, dan weet je al van jezelf dat je dat in je hebt. Nou, en dat kan je ontplooien tot nog erger en nog erger. Zo, nou, En dat gebeurde bij mij ook in een heel snel tempo. De hardheid erin. Nou, en dan is het... In, bij mij ging het nog gepaard met drugs. En, en ook al heel snel met harddrugs. Dus ik begon eigenlijk op school al met blowen. Nou, dat was uh, op een gegeven moment de hele dag... dat dus je de hele dag stond als een aap. Op de mavo? Ja, op de mavo. Maar vrij kort daarna, toen kwam ik in aanraking met wat oudere jongens. Die namen mij mee. naartoe naar Eindhoven deed de poort van Kleef. Nou, die spoten al. Dus ja, ik denk, wat is dat nou? weet je, Dan ben je echt verslaafd. Maar ik wist niet dat je heroïne kon roken. Nou, toen rookte ik dat. Nou, jongen, ik was helemaal van de kaart. Dus ik dacht, ja, dat blauwe stelt helemaal niks voor. Nou, en zo is dat bij mij... Bij mij in een spiraal heel hard naar beneden gegaan. In hoeveel tijd was jij verslaafd aan heroïne? Heel snel. Het, uh, ik was op mijn 16e ging ik al uh, naar school. Op de MAVO. Want ik was op de, de ene MAVO eraf en ik ging naar de andere MAVO. Ja, en toen ging het in, in een rap tempo. Want ik ging zelfs uh, s'morgens vroeg. Ik zei tegen mijn moeder dat ik gym had. En dat had ik niet. Maar toen ging ik al om 7 uur s morgens naar de dealer met een auto. En, uh, want toen was ik 17, toen had ik al een auto. Hup, ga ik heen en terug. Had ik zo uitgecheckt. Nou, dan ging ik om, om, om half tien zat ik weer in de les. En s'avonds ging ik nog een keer terug. Met de shot heroïne achter je kiezen? Nou, ik, uh, vroeger kon je het roken en dat noemen ze Chinezen, onder een folie. Maar uiteindelijk werd het, uh, wat ik nooit had ge gedacht, werd het, werd het inderdaad spuiten. Ja. Hadden jouw leerkrachten, jouw leraar, door... Uh, ja, ik denk het wel. Ja. Ik was vaak naar de wc en uh, ik zat half te slapen. Maar en Het bijzondere was. En jouw ouders? Nee, die had eigenlijk nog niks door. Want ik kon heel goed lang. Kijk, ik ken heel goed toneelspelen. Hè? Dus, dus, dus. Nee, die had het lang niet door. Nee. Nee. En, en, en dat toneelspelen, dat. dat um... Want dat is een kwestie van, van gevoel uitzetten, toch? Ja, zeker. De koele kikker uithangen? Ja. Ja, ja. ja, ja, en dat, ja dat, dat kon ik. je als geen ander. Ja, dat kon ik. En, en, en dat zijn de. Ene... Geleerd van je vader ook? Dat denk ik wel, ja. Ja, ja, ja. ja. En, en uh... nou. Ja, zeg het, ja? Ja, nee, maar kijk, wat, wat bij mij eigenlijk zo is gegaan, is met die koele kikker. Daar ben ik op een gegeven moment uit gaan breiden. En, nou ja, zoals je ook in mijn boek leest, daar ben ik niet trots op... maar ik, ik deed al snel, wou ik het snelle geld. Dus ik begon al snel met een overval. En ik had toen snel al van, nou, ik wil een vergenten en Loos pakken. In één keer. En, nou ja. Want waardetransport? Ja dat, geld. Hoofd, ja, ja, ja, dat zat in mijn hoofd, ja. Dat zat in en, mijn en... hoofd. En toen had je inmiddels al een paar keer na mogen denken achter, uh, achter vier muren. Ja, dat zat ik al regelmatig uh, vast, ja. En, en... Maar gelukkig is dat allemaal niet gebeurd. Ik, ik heb... Uit... Uiteindelijk, uh, ja, op mijn 22e heb ik de omslag gemaakt, zeg maar. Even voordat we die omslag uh, uh, bespreken. Je hebt een gewapende overval gepleegd. Uh, nooit doden, geen gewonden gevallen. Maar wel met ernstig mensen getraumatiseerd waarschijnlijk. Heb je, heb je ooit gesproken met die mensen die je toen bedreigd hebt? Nee, dat is, dat is 35 jaar geleden. En ik wil er nog iets echt erbij zeggen van... Kijk... Waar het om gaat is om inlevingsvermogen. Toen de tijd had ik dat niet. Zoals heel veel jongens dat niet hebben in je jeugd. Nou, ik dacht. Bij mij zit er een verschil tussen geweld en geweld. Zo had ik het in mijn hoofd. Met lichamelijke geweld word ik nog steeds van gruwel. Maar ik dacht. Hé, hey, je zegt overval en dat gaat snel. Ik had totaal geen idee. Kijk, dan, ben je, dan ben je 17, dat, je, dat iemand daar ook getraumatiseerd kan worden. Je had zelf nooit een pistool op je snuffert gehad. Nee, nee, gelukkig niet. Nee. Dus je had inderdaad geen idee? Of je, je kon je ook niet voorstellen? Nee, ik met, op die leeftijd... Met al die jongens, die kunnen ze dat niet voorstellen. Dat, dat, dat had ik ook. Nou, ik maar, denk... ik, maar ik maakte wel het verschil tussen geweld, lichamelijke geweld... en dat je zegt van overval. Toen de tijd dan. Ja, maar goed, je zegt jongens van 17, uh, die kunnen zich dat niet voorstellen. Nou, de meeste dan, velen. Ik, ik, ik wou net zeggen, ik denk dat het ook vooral iets over jou zegt, toch? Jawel, dat, dat klopt ook, maar ik, dat, dat had ik niet. Nee. En ik denk, velen met al die jongens die nou echt in grote getalen... waar ik echt van schrik, al op 13, 14 die overvallen doen... die, die, hebben, dat, die hebben dat niet. Nee. Net zoals ik die niet had. Alleen hun gaan een graadje ergeren. En daar zit van mij wel degelijk een verschil tussen. Ja. Is het uh, allemaal heftiger geworden nu, als je naar de misdaad kijkt? Ja, ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik gruwel echt absoluut daarvan, ja. Als je ziet dat ik zelf... Uh, ik was toen best extreem op jonge leeftijd. Maar als ik nou zie die jongens van 13, 14... wat ze allemaal doen, jongen, hoe ze die... Nou, ik kan er niet tegen, jongen, dat is echt... Ja. We zijn elkaar een goed jaar geleden tegengekomen. Het eerste waar wij het over hadden destijds was over wielrennen. Um, onze gezamenlijk lieve bedrijf, zal ik maar zeggen. Um, wat, wat betekent wielrennen voor jou? Ja, heel veel. De duursport heeft mij eigenlijk... Uh, maar ik moet er even kort zeggen. Toen ik, uh, want daar wil ik toch even over hebben over wie therapie doet. Ja, ja die ik, ik... krijg het zo uit. Ja, okay. Don't worry. Maar even wielrennen. Ja, bij mij is het wielrennen. Ik ben in uh, 1988 ben ik gaan wielrennen. Toen deed ik de kwart triathlons. Ik wou voor mezelf de weg van de meeste weerstand doen. Eigenlijk waar ik een hekel aan had, dan is het hardlopen... dat doe ik minstens al 31 jaar, en het zwemmen. Dat je een gruwelijke hekel aan. Ja, daar heb ik een hekel aan, maar toch, maar toch doen. En dat is juist de kracht van die geest. Juist die weg, want dat heb ik ook hier in een artikel bij de NRC... juist het idealisme van Stanley Groeneveld, de weg van de meeste weerstand. Want juist door dat te doen, is mijn ervaring inmiddels 25 jaar... dat maakt jouw geest sterk. Kracht... En wielrennen is, ik ben er ja, helemaal bevlogen van. De kracht van de meeste weerstand. Misschien de kracht die jou ook wel uiteindelijk uit die put getrokken heeft. We gaan even naar muziek luisteren als je het goed vindt. Je hebt dat uh, meegenomen. Uh, ja. Nina Simone. Nou, dat wil Nina ik wel. Nina Simone. Ja. Uh, uh, ain't God No. En waarom heb je daarvoor gekozen? Nou, dat is heel mooi als je dadelijk luistert. Want daar gaat het uiteindelijk om. Kijk wat ik nu ervaar met de mensen om me heen die het goed bedoelen... en waar het uiteindelijk niet om het geld gaat. Kijk, het is niet om wat je bereikt hebt of wat dan ook... maar uiteindelijk gaat het om het karakter, wie je bent. En ja, dat is voor mij een heel sterk nummer. Op verzoek van Stanley Groeneveld. Ain't got no home, ain't got no shoe. Heer Simon, Eend God nou op verzoek van Sally Groeneveld. Radio 1, Casa Luna. Frank Dumas. Totaal paranoïde werd ik er vaak van. Wat hemels had gekeken, werd hels. Ik herinner me een moment dat het zo heftig was... dat ik uit een over de snelwet voortjagende auto wilde stappen. Overal vanaf zijn. En ik begon te beseffen... het is alsof de duivel je verleidt met een verrukkelijke appel... Zo overheerlijk dat je er niet vanaf kunt blijven. Hoewel je weet dat je na één hapje sterft. Er was maar één einde denkbaar als ik zo doorging. De dood. Voor die keuze stond ik dus. Doorgaan of stoppen. Dood of leven. Wat was nou het moment dat jij dacht... Uh, nou ja, dit, dit, dit inzicht zeg maar, uh, dat daalde in... en nu moet ik echt gewoon wat anders doen. Dit gaat niet goed. Nou, dat is eigenlijk een heel lang proces geweest. Ik, uh, ik weet nog dat uh, ik een maatregel kreeg vanuit justitie. Uh, ik kan me nog herinneren dat die officier van justitie... die wou me naar een tbs-inrichting sturen. De, de van de niet, omdat ik heel vaak bij justitie aanraking kwam. En, en daar werd ik wel een beetje bang van. Maar het interesseerde me eigenlijk ook helemaal niet. Het was iedere keer <tus> erin, eruit... En ook afkikcentrum, erin, eruit. Totdat ik op een gegeven moment, zo had het moeten wezen... To, toen ben ik op een gegeven moment gaan spuiten. Ik had nooit, ik had altijd gedacht... Iemand die spuit, dan ben je echt verslaafd. Nou, toen ben ik op een gegeven moment dat gaan doen. En zo had het ook voor mij moeten wezen. Nou, toen ben ik, wat ik net hier ook beschrijf... Toen ging het heel ver dat ik echt bijna dood was. Nou, dat was voor mij echt het moment. Toen was ik 22. En nou... Alles erop of dronnen. Dus dat betekent, je moet er alles voor over hebben. En dat had ik. En dat is heel belangrijk. Dat je echt zo werkzaak maar, dat je er alles voor over hebt. Nou, dat, dat heb ik toen besloten. En, en als je dan, toen, heb, toen ik dat besloten heb gedaan, dat besluit... en dan gaat het pas beginnen. Want ik ben naar het zwaarste afkikcentrum gegaan... de Emilio voor het Witte Huis. En daar, wat daar gebeurde, ja, dat was heel bijzonder. Dat was een keihard, dat was toen heel omstreden... Want waar het uiteindelijk om gaat, het was een hiërarchische structuur. Zoals de buitenwereld, maar dan heel extreem. Om maar een voorbeeld te noemen. Uh, ik pakte zeg maar wel eens chips uit de kast. Nou, Ik word door een hele commune helemaal verrot gescholden als een dief. Ik snapte er helemaal niks van. Ik denk, daar gaat het toch niet om. Maar toen is van mij dat besef gekomen. Hé, hey, kijk eens. Ik pak wel, maar dan krijgen de andere jongens niks. Dus dat is een proces, een bewustwordingsproces. Dat is bij mij zo gaande gegaan. Ja. Um, en je bent er clean uitgekomen uiteindelijk. Ja, ik heb het helemaal afgemaakt. Maar, maar dan begint. Kijk, dan is het nog, dan wil je ook nog veel keer weglopen. Dat is, dat, het is niet zo van oh, dat ga ik maar even doen. Nee, je wilt denken, ik ga ermee uit. Ik denk acht van de tien of negen van de tien, die rennen het niet. Omdat het moeilijkste is, dat is voor iedereen. Als je tot je gevoel komt, je kwetsbaarheid, dat is het allermoeilijkste. Want dat lag bij jou onder drie meter stof? Ja, zeker, ja, natuurlijk. Ik, kijk, ik, ik had iets van. Ik kreeg bijvoorbeeld een bord om je nek. Dus dan heb je een houten bord. Om een inzicht in jezelf te krijgen: van ik doe het zelf maar niet alleen. Ik wil alles in mijn eentje doen. Maar het gaat om dat je dingen ook deelt. Dat ben ik niet gewend, dat je je verdrietig bent. Kijk, eh, vaak, eh, nog steeds toch, de buitenwereld, als je huilt, dan ben je jankend. Ja, dat ben ik ook. Maar het is een balans. Je moet de balans van de ene kant, eh? zoals ik het ook beschrijf... was Martin Luther King. De zachtheid van een duif verenigen met de taaiheid van een slang. Nou, die combinatie. Jij bent een kind van een, van een harde vader, een, een, een oud-kneelmilitair... Eh, die jou eh, met, met, met tucht heeft opgevoed. In deze kliniek, in deze omstandigheid, moest je terugkeren. Moest je, moest je zoeken naar je gevoel. Voelde je niet eh, dat je je vader aan het verraden was... en alles wat hij belangrijk vond, wat hij aan jou overgedragen had... hij heeft jou geleerd uiteindelijk om hard te zijn. Jawel, maar dat was nee, maar die, die, die therapie was keihard. Dat was nee, maar voelde je, voelde je, had je niet het idee, ik verraad mijn vader. Mijn vader leert mij om hard te zijn. Ik moet hard zijn. Hij nou, daar Nou, het is even. niet zo. Ik moet helemaal hard zijn. Hij wilde gewoon... Kijk, je moet zo zien, die mensen zijn getraumatiseerd. door de oorlog. Die werden niet opgevangen. Die weet hij niet beter. Want ik wil mijn vader absoluut niet naar de brede halen. Want ik ben heel dankbaar, echt, nu terugkijkende. En trots op hem. Want hij bedoelde het vanuit zijn hart goed. Toen ik daar zat, ging hij vanuit een bos samen met mijn moeder... iedere week naar de ouderavond. Kijk, dat zijn heel belangrijke dingen. Dat is heel belangrijk dat je nou beseft... hé, hey, die man heeft alles voor je over. Alleen, toen de tijd begreep je het niet. Nee. Zo. nee, Jij bent de waarde ingezien van de weg van de meeste weerstand... zoals je dat net uh, zelf formuleerde. Uh, sporten, dus in veel gevallen. Dat heeft de jouw duursport, vorm. ja. De duursport heeft jou... Uh, wat, wat is het verschil met, met duursport en gewone sport in dit, dit kader? In dit kader is voor mij uh, eigenlijk een haat-liefde verhouding. Uh, ik kan niet zonder, meer zonder het wielrennen, zonder het zwemmen en zonder het hardlopen. Nee, maar ik bedoel, een klein stukje hardlopen... Uh, dat heeft niet het effect van uh, anderhalf uur of twee uur hardlopen. Of een halve marathon, of een hele marathon. Nee, ja, nou, ik, ik noem een voorbeeld. Gisteren heb ik een uur gezwommen en daarna twee uur gefietst... en ik had er helemaal geen zin in, zoals zo vaak. En dan is het, gadverdamme, klik erop... Nou, en dan ben je erop. Klik betekent fiets. Ja, zo bedoel ik. Ja, klik op die fiets. Dan denk je: Gadverdamme, ik heb geen gezinnen en gaan. Nou, en dan ga je. En eenmaal daarop zittende, met mijn pijn en wat dan ook, ja, en dan blijf ik gaan. Dan heb je, dan, ik, het liefst wil ik heel de dag trainen. Ja, maar wat, wat doet het dan vervolgens met je? Wat het met mij doet, is. Mm, mijn geest versterkt dat juist om te leren incasseren, juist in het dagelijks leven. Dat trek ik door. Wat het juist, dat je, dat je zeg maar moeilijk is. Bijvoorbeeld, nou ook om mijn ideaal te verwezenlijken, mijn droom. Nou, dat, dat is hindernissen, dat is bergen verzetten. Hoeveel heb je gereden en gefietst en gelopen, inmiddels? Ik heb nu inmiddels. Uh, nou ja, ik. Uh, ik fiets 25 jaar en duizend, uh, zeg maar 200.000 heb ik gefietst. Sorry? 200.000, dus ik fiets ik, ik per jaar... is 40.000 kilometer, geloof ik, hè? Nee, nee ik fiets per jaar 8.000 kilometer. Nou, maal 25. Dus in vijf jaar fiets je de aarde rond? Nee. Als je 8.000 per jaar rijdt? Ja, maal 25. Goeiedag zeg. En ja. dan lopen heb ik ongeveer 30.000 kilometer. Maar dat is, dat, is, dat is met weerstanden. Jouw droom is ik. al op een gegeven moment... Uh, is al heel lang, moet ik zeggen. Is ja. om, om jongeren... Te helpen met sporten. Wat, wat, wat, wat, wat doe je met wat voor jongeren gaat het dan? Dat gaat dan om die, uh, die, die kleine diamantjes, die groeibriljantjes, hoe noem je ze het? Ja, ik noem het de ruwe diamanten ruwe. die geslepen Sorry. moeten worden. Ja? Nou, kijk, ik, zie, ik heb daar een visie van en een methodiek. Wat bij mij past, wat bij mij gewerkt heeft, wat wil ik overdragen aan die jongens. Nou, waar het eigenlijk om gaat, is in de eerste instantie... dat heb ik al eerder gedaan, als voortraject ga ik met ze hardlopen. Dat heb ik al meerdere malen gedaan. Nou, wat ik tot nu toe gemerkt heb, dat heb ik al drie keer gedaan... dat de echte jongens, de echte killers... want daar maak ik het onderscheid in. Ik ga alleen met jongens die er alles voor over hebben... Die moet ik nog zien te vinden. Dus ja, maar mijn... Wacht even, killers bedoel je dan. Ja, in sportief, de positieve zin. Sportief, nee, sorry. En positief op zich. Ja, nee, in de, jongens die uh, met plaffers rondlopen. Maar ik bedoel, met killers bedoel ik die ja. er alles voor over hebben. Zoals ja. ik er sta. Ik wil even een klein stukje laten horen als je het goed vindt. De vesting loopt in Bos, een aantal jaar geleden. Daar ben je met een groepje criminele jongeren aan de slag gegaan. En even leuk om naar hun reactie te luisteren. Roy heeft al de energie om ons te filmen. Maar je hebt wel vijf kilometer gerend. Hoe kijk je daar nou op terug? Ja, Ongelooflijk, echt, ik kan me niet voorstellen dat ik het gehaald heb, want ongeveer drie, drie maanden terug, hij kon voor vijf jaar alleen maar op de bank gelegen, alleen maar echt helemaal 0,0 bewogen en uh, ja, in drie maanden gewoon echt, met de coaching van Stanley is ongelooflijk hoe hij erdoor getrokken heeft, elke keer wou ik stoppen, ja, ik weet niet, ik kan niet. Jij bent nou een bepaalde weg ingeslagen hè? met deze vijf kilometer, hoe ga je er nou op blijven? Ja, ik wil het vooral, ik wil het ook echt oppakken, dus... Dit is zo'n mijlpaal voor mij. Gewoon, het geeft weer het gevoel dat ik leven ben, weet je. Ik heb echt eh, jarenlang heel veel gebloot, Ik heb mijn leven echt vergooid. En dit, het geeft weer een beetje het gevoel dat je weer een beetje leven, weet je. dat je weer een beetje, eh, dat je er weer bent, weet je. Dat je weer iets presteerd hebt, dat je weer iets, een de grens gehaald. Dat je, ja, ik ben echt heel, heel trots, heel blij. Echt. Ja. Het enthousiasme spat er vanaf, hè? Ja, schitterend, jongen. Dit is voor mij een herinnering. Dat, ja, dat is echt zo mooi. Want daar doe ik het voor. Kijk, mij gaat het erom dat die jongens, die allemaal kwaliteiten hebben... die ze vaak niet weten, dat die... ik ga tot het uiterste, daar maak ik het onderscheid. Dat die uitstromen, liefst een sportcarrière... of een goede carrière, dat ik dat ga, kan garanderen. Daar maak ik het onderscheid in. Dus en met deze jongen... Goed, ja, dat was zo bijzonder. Ik, uh, ik werkte in Nijmegen. En nou, met die gasten was eigenlijk helemaal niks te doen. De ene kwam te laat en hij... Deze, oh, die was heel verlegen, heel teruggetrokken. Nou, en op een gegeven moment had ik ze, nog met een paar andere jongens. En die ging ook al moeizaam, want ik kreeg geen geld van de gemeente. En ik heb het toch voor elkaar gekregen. Nou, uiteindelijk heb ik een groepje geformeerd. Ik ging vanuit een bos naar Nijmegen, met weinig middelen. Nou, en dan komt op een gegeven moment eruit, die jongen Hij begint te praten, en ja, dat was, dat was gewoon geweldig. En wat heel belangrijk is. Is het zelfvertrouwen, die eigenwaarde. Want ze vaak denken ze: ik kan niks, ik dat niks. Maar hoe gaat dat? Want jij, jij, jij schopt ze op een fiets of gaat dat dan toch? Nee, wel dit gedaan? is het hardlopen. Nee, ik schop ze nog niks. Dat, dat moet nog komen. De, die droom moet nog uitkomen. En ik hoop. Oké, okay, dan is ze weer goed, je, je gaat met ze hardlopen. Ja. Uh, dat gaat waarschijnlijk mopperend en. Uh, en uh, ja, ja, zeker. En met een hoop tegenzin. Ja, ja nee, nee. Maar, dit is, dit maar is... ochtends vroeg eruit een hub? Nee, nee, nee. Niet, ochtends vroeg... Jongen, die jongens, ik ga het zeggen. Nou, ik moest aan ze trekken. Die jongens kwamen te laat. Ik begon met uh, hoeveel man? Even kijken. Uh, zeven man. Uiteindelijk zijn er vier overgebleven. Maar dat is heel goed. Maar ik moest Want echt... die rest, die, die, die, die trok het niet? Nee, de ene die, die kwam één keer. En de... Maar er zat allemaal talent. Er zat aanleg in. En dat zie je dan en denk van... Shit, jongen, jammer, man. Dat ze niet, niet doorzetten. Maar met deze, nou, die was heel verlegen. Die zei bijna nooit niks. Maar waar het om gaat is, en dat is de kracht ook... Je moet het vertrouwen in de klik hebben. Nou, op een gegeven moment had ik dan met die jongens. Nou, en dan gaan ze. Nou, en zo ga je het opbouwen. Een 5 kilometer loop. Nou, dat hadden ze nooit verwacht. Hij had nooit verwacht dat hij, dat hij kon lopen. En nou, het mooie was, moet ik even vertellen. Nou, op een gegeven moment was die start dan. En net voor de finish. Want ik liep met ze mee, dat was zo'n 500 meter. Hij stopte in één keer. Ik zei: Kwab, godverdomme, doorgaan, man! Zo, zo, nee, maar zo zei ik het. Nee, ja, nee maar zo Doe zei die ik het. Vloek even niet, bij je ziel. Nee, sorry, maar zo moet dat. En in één keer ging hij weer door. Tot het laatste stukje. Nah, jongen, en, het, en hij, hij knalde gewoon achterin die doos. En hij was zo blij. Ja, maar, maar Dat vind ik mooi. Ja. Kijk, daar bloei ik zelf van op. Want als ik dat niet had. Ja, dan ga ik dit natuurlijk niet doen. Maar wat. wat jij, jij vraagt iets onvoorwaardelijks van zo'n jongen op zo'n moment. Ja. Ze moeten eigenlijk uh, blind. Zoals een coach moeten ze blind op mij vertrouwen. Dat deed ik vroeger ook in die therapie. En op mij, ik doe het samen met een team uiteindelijk. In mijn droom, hè, dat wielrennteam. Moeten ze blind vertrouwen. Ze Dit gaan... is hardlopen. Uh, daarna ben je ook met andere jongeren aan de slag gegaan. Uh, en, en dan gaat het ook, ook om, om wielrennen, bijvoorbeeld. Uh, wat, wat, wat, wat wil je nou, als, als, want je hebt een grote droom, dat weet ik. Uh, vertel even wat die grote droom is. Nou, mijn grote droom is... Dat ik met net als in een wielrenteam. Dat ik uiteindelijk een, na een strenge selectie met zeg maar drie verschillende teams heb, zoals dat nou ook is in, in de profteam die tegen elkaar gaan strijden hè, uit, na de selectie, ze gaan doen zwemmen, hardlopen en wielrennen. We gaan in een opbouwende fase. Ze komen in een huis gedurende negen maanden. Nou, en in dat huis gaan ze. In een oplopende fase gaan ze na 20 uur duurtraining doen. Nou, De meesten hebben daar echt een hekel aan, dat weet ik nou al zeker. Maar juist door die weerstand. Ik wil een positieve eenheid creëren met ieder zo zijn kwaliteit. Maar dat is aan de ene kant. Dus aan de ene kant is het een keiharde discipline. Bijvoorbeeld die telefoons, die gaan allemaal weg. De eerste maand geen contact met de buitenwereld. Als je vijf minuten te lang in de douche bent, krijg je een maatregel. En noem maar op. Net zoals ik zelf mee heb. wat, wat ik zelf heb meegemaakt. Maar aan de andere kant. en dat is heel belangrijk. is die, juist die balans. Die balans van je ego. dat je klein mag zijn. Dat je ook. je verdriet, die kwetsbaarheid. En dat is, dat, dat is de kracht. Want de een kan niet zonder het ander. Maar dat betekent dat je de sport ook gebruikt. om, om ze tot dat inzicht te laten komen? Ja, natuurlijk. Dat is, dat, dat, dat, dat is een heel belangrijk middel. Dat, dat, dat is. Alles is een middel. En zo ook de kwetsbaarheid. Het is, het is, het is een combinatie, een balans. Want, want sport leert je ook nederig te zijn? Ja, zeker. Juist in het wielrennteam. we gaan het nabootsen met het knechtenwerk. is onderaan beginnen. En zo gaan we met die jongens. ieder hun kwaliteiten van. Nou ja, kijk, net als hier met, met die gangster die was een voetballer. om zo het eruit te halen. Maar dan moet hij zelf willen. Kijk, ik wil geen piepers hebben. Ik wil een positieve eenheid creëren. Ja, maar dat betekent dat die jongens uh, uh, uh, ook een bepaalde karaktereigenschappen uh, uh, moeten, moeten hebben, liever gezegd. Bepaalde karaktereigenschappen. Ja, maar dat kun je opbouwen, hè. Kijk, dit is een karaktervorm. De hardheid, dat bouw je op. Kijk, ik noem maar iets. Als het min twee is, dan zit ik op de racevis. Ik haat dat. Ik heb. Pijn. Kijk, ik ben Indies en de meeste donkeren... die zitten helemaal niet op de fiets. En die zitten, nou, dat is echt zo, die zitten niet in het zwembad. Maar juist doe ik dat. Maar door het constant te doen... dan maak je je eigen dat eigen. En die hardheid wordt in de jaren... zo is het tenminste bij mij... dan word je harder door. Maar dat zeggen ze ook, je moet rijpen. Dat is ook bij het wielrennen. Een Tour de France winnaar, dat bouw je op. En dat is met dit ook, dat is karaktervormen. Dat is je eigen waarde, zelfvertrouwen. Als jij nou... Uh... Twee weken niet zo sporten, wat gebeurt er dan met je, denk je? Of een maand, ook goed. Ik heb daar heel veel moeite mee. Als ik nou twee dagen, ik, heb, ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook echt dagelijks chronische pijnen en die verdraag ik, maar daar heb ik heel veel moeite mee om dadelijk uh, ook. Ik moet er voor die jongens zijn en heeft ook met mijn slaapstoornissen, die, die heb ik ook nog maar. Maar dat wil ik alleen maar mee zeggen. Maar, maar chronische pijn zijn allemaal dingen die ook uit jouw verslavingsperiode nog voortkomen? Nee, voorkomen. nee. Ik, ik heb een spondylies pech. in mijn onderrug. Sorry? Een? Ja, dan noemen ze een dubbele spondylies in de onderste lendenwervel. Dat is gewoon in mijn onderrug. En nog meerdere van die dingen. Maar dat heb ik gewoon echt pijn. En, maar die verdraag ik. En het wordt alleen maar hoe erg het Ik was bijvoorbeeld twee jaar geleden op Alpe d'Huez wezen fietsen. En daar had ik voor getraind. Nou, en... Ja, al dat drie, vier kilometer kreeg ik zo'n pijn in mijn onderrug. Ja, dan baal je echt als. Ik heb daar heel veel moeite mee, ja. Maar, maar, wat... maar een normaal mens tussen zaakjes, Stanley, die zegt dan op zo'n moment: Abdu's, uh, hartstikke jammer, het gaat me niet lukken, ik ga lopen. Nee, of ik draai om. Nee, nee, nee, daar zitten bij mij, uh, nee, ik ga, die instelling die heb ik al vanaf vroeger. Ik had het op het bot totdat ik er neervond. Om een winnaar te zijn. moet je die instelling hebben. Ja. En dat heeft. En wat ik terug nou Nee, voor... maar met een toenmalige vriendin van jou. Uh, ben je ook die al op die west een keer opgefietst. Ja, uh, uh, ja. En die reageerde zoals normale mensen reageren. Dit vind ik niet gezellig meer. En hoe reageerde jij toen? Nou, ik begon behoorlijk te schreeuwen, ja eigenlijk. Maar dat was, dat was voor de Al op die West. Nee, ze wou, kijk, dit, ze wou afstappen. Ja, toen schreeuwde ik het haar toe. Want als je één keer afstapt. Dan blijf je afstappen. Voetje aan de grond is af. Ja, dat is af. Dat is dat is. Maar dat weet je ook, uh, Frank. Ja, ja, ja. Jij hebt fiets en je weet wat... wat uh, mijn fietsvrienden roepen dat ook. Voetje aan de grond is ja, af. Ja, absoluut. Dan is het killing. Maar wat ik erbij wil zeggen, dat is belangrijk. Kijk, die hardheid... Kijk, vroeger... Als je mijn boek leest, in mijn jeugd... heb ik altijd mijn mond dichtgehouden. Dus op het politiebureau. Dat bedoel ik. Ik heb nooit iemand verraaien. Niks. Nou, Dat betekent dat jouw geest al heel sterk is. Dat wist ik al. Nou, en dat heb ik omgezet. Onder andere in die duurtraining. Om de hardheid. Dus Ik heb die negativiteit verplaatst naar de positiviteit. Nou, en al die jongens. Die hebben dat ook in zich. En ik ben ervan overtuigd. Die zijn er. Maar alleen, ik moet wel de mogelijkheid hebben. Om dat te kunnen doen. Dus ik hoop stiekem. Of niet stiekem een soort x factor hè? dat je een grote rijkwijdte hebt... waarin die jongens zit voorkomen. En die zijn er. Die... Maar dit, dit, is, dit is de droom. Uh, de droom is, jij ja. wil met een groep jongens, liefst een grote groep... Ja. Uh, wil je laten zien dat dat kan. Dat Absoluut. je die, die, dat... Die, die, die, in die negatieve energie kan ombuigen naar positieve energie. Ja, en, uh, en, en daar onderscheid ik mij inhoudelijk in. Hè. Dus er is, daar ben ik van overtuigd. De hardheid die is keihard. Maar die jongens die zijn er. En ik ben de motor. Maar het is geen Glen Mills. Want ze hebben ook Glen Mills uh, gehad. Nee, en daar nee, is nee, heel veel is over te doen geweest. Want Glen Mills werkt ook met, met militaire doelen. Ja. Ook met jongens met, met een, uh, een problematisch uh, verleden. Um, daar is veel over te doen geweest. Maar wat jij wil, wat jij tot nu toe gedaan hebt. Dat lijkt daar niet op. Nou, dat lijkt er een stuk op in de hardheid. Maar bij mij moet het zo zijn. Net als een... Uh, ik noem het maar So You Think You Can Dance. En X-Factor, dat ze het graag willen. Ze moeten graag het willen. We gaan een doel stellen, die jongens, hun dromen. Ik ben samen met een team. Maar onder andere, eh, ik noem maar Gert-Jan Teunissen. Die heb ik twee jaar geleden benaderd. Nou, die is daar heel positief over. Gregor Stam. Dus ik ga, de bovenkant moet staan bij mij als een huis. Nou, ik, ik ben eigenlijk een team. Je moet eigenlijk zo zien, ik ben een team. En het doel is die ploeg. Dat die positief uitstromen met al hun kwaliteiten. Nou, en daar gaan wij voor. Dus, dus zo'n eenheid. Maar daarom, wat ik nogmaals zeg, is dat mijn rijkwijde. die moet groter zijn. En ik moet daar de kans voor krijgen. En ik hoop misschien aan deze uitzending. dat er in één keer. Uh, hè, John de Mol of een uh, Reinhard Oelemans... Want zijn vrouw. moet ik even zeggen, ja, die, die Daniel Overgaard. is ook crimineel geweest. <laughs> ja, ja. Ik hoop het niet. Het was een Rijleiden. grapje. Goed, in het uur van Kazeluna gaan we praten met luisteraars. Um, de vraag die wij in het tweede uur graag willen stellen is... Uh, of beantwoord willen hebben is... ben jij wel eens serieus in de problemen gekomen? En hoe kwam je daar weer uit? Mag iets zijn in het verlengde van wat Stanley meegemaakt heeft... maar het kan ook veel kleiner zijn. Dus problemen en hoe ben je eruit geraakt? Uh, 0800-1121. Dat is het telefoonnummer van Kazeluna. 0800-1121. Dat straks in het tweede uur van Kazeluna. Stanley Groeneveld, hartelijk dank dat je hier was. Um, en ik hoop dat je heel blijft. Dat je hele mooie dingen blijft doen. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Ik, ik, ik, ik, ik, ik. en ik. Ik ben niet alleen. is jij, een CRV. Het bureau: Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil: Boek 4, aflevering 29, 1976. jij gaat op ons maandag met vakantie, hè? Ja. Ik wou donderdag vergaderen. Donderdag ben ik er. Morgen. Joop, jij bent er donderdag toch ook, hè? Ja, hoor. Op onze laatste redactievergadering hebben we besloten... dat ik in augustus zou komen met een plan voor de inhoud... Met Koning? Met Jaap, wil jij vragen of zorg voor mij melk halen? Ik zal het vragen. Voor de inhoud van de... Eerst eerstkomende jaargangen van het bulletin bij deze. Dag Maarten. Dag Bart. Ik hou vandaag melk. Alper, kan melk? Zal ik het vandaag niet doen? Nee, vandaag doe ik het. Er zijn nu drie nummers verschenen. Het vierde nummer, 2-2, zal artikelen van Wiegel en van mij bevatten. Voor het vijfde, 3-1, hebben Jaring en Mark bijdragen toegezegd? Dag Maarten. Dag Maarten. Dag Overziend wat er tot nu toe verschenen is en wat er in portefeuille ligt, stel ik vast dat we ons voorlopig over de boekbesprekingen en het overzicht van de tijdschriften geen zorgen hoeven te maken. Er zijn, tussen haakjes, nog geen grote achterstanden. Ik heb de indruk dat het systeem werkt. Als ik me daarin vergis, dan hoor ik dat graag op de vergadering. Over de artikelen mag ik me daarentegen wel zorgen. We hebben afgesproken dat we zullen streven naar tenminste één artikel per nummer. Voor het zesde nummer, 3-2, waarvoor de kopij over ruim een jaar moet worden ingeleverd... heb ik nog geen enkele toezegging binnen laat staan voor de daarop volgende... Aangezien de meeste van onze werkzaamheden arbeidsintensief zijn... en daarbij ook nog een langlopend karakter hebben... baart mij dat zorgen. Willen we niet in een ad hoc beleid vervallen wat funest voor de kwaliteit van ons tijdschrift zou zijn... dan lijkt het me goed dat ieder van ons al lang van tevoren weet... voor welk nummer een bijdrage van hem, schuinstrip, haar verwacht wordt... zodat hij, schuinstrip, zij... Zijn, zijn schip, haar werkzaamheden daarop kan afstemmen. Het oog daarop stel ik voor om de verantwoordelijkheid voor de eerste komende nummers te verdelen naar asymmetrie. In concreto betekent dat dat Bart verantwoordelijk wordt gesteld voor 3-2, Ad voor 4-1, voor 4-2, Mark voor 5-1, Sien voor 5-2 en dan met 6-1 de reeks opnieuw met mij begint. Die verantwoordelijkheid houdt in dat de betrokken zorg draagt voor tenminste één artikel in het betreffende nummer. Dat hoeft geen artikel van hem schermstreep haar zelf te zijn, hij schermstreep zij, kan ook iemand van buiten het bureau uitnodigen mits zijn schermstreep. Haar bijdrage past in het redactiebeleid. Artikelen die door de redactie worden afgewezen, tellen niet mee. Voor de goede orde. Dit is een voorstel. Ieder ander voorstel is welkom. Ik stel voor om daarover aanstaande donderdag... te discussiëren bij de eerste koffie. Maarten. Bart? Kan je melk? Ja, graag. En jij, Alt? Ik ben er vanmiddag niet. Ik ook niet. Ik ben uh, Beerta. Die meels, Die in mijn tuin een nest gemaakt had. Waarvan het vrouwtje niet is teruggekomen. Nu heb ik het mannetje ook voor ons huis op straat gevonden. Dood. En de jongen dan? Die gaat nu ook dood, natuurlijk. Godverdomme. Ik denk dat er voor ik ga nog eens iets verschrikkelijks zal doen. Een auto in elkaar rammen. Of een kilo suiker in de benzine gooien. Wat moet ik hier nu van denken? Waarvan? Dat had je toch eerst wel eens kunnen overleggen... voor je dat op papier zette? Het is toch een voorstel tot overleg? Maar voordat je dat op papier had gezet... had je er toch wel eerst met Ad en mij over kunnen praten? Waarom? Ik heb er toch niet eerst met de anderen over gepraat? Omdat ik nu min of meer per decreet word belemmerd in mijn bewegingen. Het is geen decreet, het is een voorstel. En wie het er niet mee eens is, die wordt straks overstemd. Daar zorg je wel voor. Die opmerking begrijp ik niet. Nou, ik stel me wat anders voor bij democratie. Ik wil wel met je van plaats wisselen, Bart. Ik was toch al van plan mezelf aan te bieden voor 3-2. Waar wou je over schrijven? over de geschiedenis van het volksverhaalonderzoek in Nederland. Een goed idee. Dan is die hele bureaucratie dus niet eens nodig. Ik vind het wel nodig. Ik heb hier de eindverantwoordelijkheid, dus ik stel het aan de orde. Maar dat is toch een verschrikkelijk dictatoriaal optreden? Je kunt toch niet van iemand eisen dat hij een artikel schrijft? Je hoeft het niet zelf te schrijven. Je bent alleen één keer in de drie jaar verantwoordelijk dat er één komt. Dat bepaal jij toch niet? Dat bepaal ik niet. Dat stel ik voor... Als een van jullie een beter voorstel, vind ik het best... als het maar niet zo is dat ik gedwongen word... op het allerlaatste ogenblik iemand aan te wijzen. Dat je nou toch niet zelf ziet dat dit dictatoriaal is? Nee, dat zie ik niet, in. Maar dat is toch verschrikkelijk? Wat is er nou een godsnaam dictatoriaal aan... dat ik iedereen een deel van de verantwoordelijkheid toewijs? Dat je daarmee een ander in zijn bewegingen belemmert. Hoe belemmer ik een ander dan in zijn bewegingen? Door iemand niet zelf te laten bepalen wanneer hij een artikel wil schrijven. En hoe moet ik dan in de tussentijd het tijdschrift vullen? Uh, dat is jouw zaak. Daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Ik was er tegen. Jij was er tegen? Maar je wilde niet dat dat aan de commissie werd medegedeeld. Je hebt dus tenslotte, hoewel je tegen was, de verantwoordelijkheid mee op je genomen. Dat is heel edelmoedig. Maar je kunt me toch moeilijk kwalijk nemen dat ik daar dan ook de consequenties uittrek. Zie je? Dat is nu wat ik bedoel. Zo praat een dictator. Die beslist ook wat een ander wel en niet mag doen. Dit is Stalin. <lacht> Hitler! Ik ben Hitler. Ik ben een dictator. <lacht> Wat, bedoel Wat bedoel je? Ik bedoel dat ik melk ga halen. <lacht> Moeten we nu ook Heil Hitler zeggen? Dit is nog maar een uh, voorstel. We zullen daar <lacht> donderdag over discussiëren. Zou jij daar negen kopieën van willen maken en die willen distribueren? Bart en Ad hebben er al één. Ik ga melk halen. Jullie allebei karnemelk. Goedemorgen. Wat zal het zijn? Acht karnen en één graag. Hoeveel is dat? 446. Hebt u geen cent? Nee. Nou, Dan komt hij nog wel eens. Goedemorgen. Dag meneer Pandé. Dag meneer Koning. Je karnemelk. Dank je. Hoe gaat het hier? Oh, goed. Druk? Druk is het altijd. Wat doen we eraan? Wat kun je eraan doen? Ik ben even weg. Panday heb ik niks. Alles wat hij doet moet ik controleren. Het kost me nog meer tijd dan wanneer ik het alleen was blijven doen. Hij is er net. Nee, dat verandert niet, hoor. Het is de mentaliteit. Dat verander je niet. Dat is vervelend. Ik zal ermee moeten leren. leren. Meneer Panday, bent u al begonnen met de verzending van het bulletin? Nee, nog niet. Maar ik zal het deze week nog doen. Ach, meneer Koning. Er heeft de meneer voor u opgebeld. Wat zou u, meneer? Dat weet ik niet, meneer. Maar hij zou nog terugbellen. Vanmiddag ben ik er niet. Dan ben ik naar meneer Beerta. Morgen ben ik er weer. Dank u wel, meneer. <treeks> Morgen. Hebt u een kop koffie voor meneer Goud? Ja. Zo. Jongens. Ha! Hebt u voor mij ook een kop koffie, meneer Goud? Hoe gaat het met je katten? Oh schei uit. Gisteravond heb ik er weer één gevonden. Ik kan zo langzamerhand wel een asiel beginnen. <tie> Mevrouw van, van Iedinchem, u bent weer een uur te laat. Ik weet het. Ik, ik kan het echt niet voor elkaar krijgen op het ogenblik. <tie> Kom, Jorps. Hij schaamde zich. Hij vroeg zich af of hij het gesprek niet gewoon had moeten voortzetten. Waarom had hij dat niet gedaan? Omdat hij door dat te doen reprimande had doorkruist? Omdat hij zich schaamde bij een vernedering aanwezig te zijn? Hij vond dat Balk zoiets niet in het openbaar moest doen, maar hij begreep ook dat de stelselmatige afwezigheden van Mia hem irriteerden en ik kon zich voorstellen dat Balk zich verplicht voelde om daar iets van te zeggen. Zou hij anders gereageerd hebben als hij in Balks plaats geweest was? Hij herinnerde zich hoe gegeneerd hij was geweest toen zijn vader een keer een van zijn mensen waar hij bij was een uitbrander gaf. Maar hij kon zo gauw niet bepalen waar zijn afkeer van een dergelijk machtsvertoon angst weg. Heeft Manda jullie mijn convocatie al Ja. Kunnen jullie het Ja, ik kan wel. Ik vind het ook wel een goed voorstel. Ik zie geen andere mogelijkheid. Nee, ik ook niet. Meneer Goud, zet u dat eens wat harder? Ja. Vind je dat mooi? Ik krijg er tranen van in mijn ogen. Ja. <laughs> maar het gekke is dat dat is om het nummer dat aan de andere kant van de 78-toeren stond. Wat was dat dan? Nobody knows you when you're down and out. Ja, dat ken ik ook wel, ja. Dat is heel mooi. Alleen ja, even de titel krijg ik al tranen in mijn ogen. Ja. Wat ook mooi is... dat is Vera Lynn. From the time you say goodbye. Prachtig. Met die zaal met soldaten. Ik moet jullie bekennen dat ik met mijn oren zit uh, klapperen. Dat begrijpen die kinderen niet. Daarvoor moet je de oorlog meegemaakt hebben. Ik heb anders de oorlog ook meegemaakt. Ja, maar hoe oud was je toen het afgelopen was? Vier. Op die leeftijd begrijp je van Vera Lin nog een bal. Ja, ja. Sterker. Wie de oorlog niet heeft meegemaakt op onze leeftijd dan, die van Hans, Jaring, meneer Goud en mij, begrijpt van het hele leven geen bal en zal er ook nooit iets van begrijpen. Hans, nou zeg. Heb jij ook nog altijd zo de beste aan Duitsers? Hans? Ik heb nog dat altijd de neiging om ze de verkeerde kant op te sturen als ze met de weg vragen. Dat ook, maar dat doe ik met iedereen. Dat lieg je. Nee, dat lieg ik niet. Waarom is dat dan? Omdat ik uit Den Haag kom. In Den Haag is het stratenpatroon rechthoekig. Dat stamt nog uit de Romeinse tijd. Ik heb daar op school een keer een lezing over gehouden. Maar in Amsterdam is alles krom. Ik raak er altijd de weg kwijt. Waar je ook bent, toeristen staan altijd ergens anders. En dat wreekt zich als je iemand de weg moet wijzen. <lacht> Vorige week. <lacht> Vorige week. Op de Keizersgracht. Een Duits echtpaar. Duitsers. Nou ja, dat is toevallig dus, Kleine, sportieve man met een Tiroler hoedje, jaar 40. Rechte, martiale vrouw met een beginnende snor en een witte hoed met een brede rand. <lacht> Ze moesten naar het gooien. In de auto! <lacht> Ik begin dat uit te leggen in slecht Duits. Raak de weg, knijt. herstel dat. Verlies me me links en rechts, twee maal links en nog eens rechts... tot ik er zelf niet meer uit wijs kon. Herhaalde dat nog eens, zag dat ze steeds wanhopiger werden... tot de man zich mismoedig afwendde. De vrouw bleef nog even staan, uit beleefdheid, salueerde en... ging er achterna. <lacht> dat is altijd Zo gaat het altijd. Ik ben thuis meteen nagekeken. Als ze mijn aanwijzingen gevolgd hadden, draaien ze nu nog in de Bermen rond. Dan kun je je beter de weg laten wijzen door Vera Lin, hè? Meneer Goud? Nou, dat weet ik zo net nog niet.